12 uur. Het NOS-journaal. Misseland Thomasen. Goedemiddag. Mauro Centraal op najaarscongres van het CDA. Het congres neemt een afgezwakte resolutie aan en luchtvaartmaatschappij Qantas houdt alle vliegtuigen aan de grond.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 Het CDA-congres wil dat het asielbeleid voor alle alleenstaande minderjarige asielzoekers humaner wordt. Bijna 85% van de CDA-leden stemden voor deze resolutie. In Utrecht, politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, wat betekent dat nou voor Mauro, de Angolese jongen die dreigt te worden uitgezet? Ja, dat is toch uh, nog steeds een beetje de vraag. Want het CDA-congres heeft uh, niet gesproken echt over deze ene individuele asielzoeker. Tenminste, dat lag niet voor in een resolutie. Want het congres kan niet op de stoel van de minister gaan zitten. Dus ging het over het algemene beleid. Hè. Daar heeft het CDA-congres een uitspraak over gedaan. Maar goed, zo'n kleine 30 CDA-leden wilden toch wel hun hart luchten vanochtend over Mauro. Opvallend was dat daar weinig prominenten bij waren. Zoals wel het geval was hè, op dat beruchte formatiecongres op 2 oktober. Toen kwamen Abklink en minister Donner en, en iedereen naar de microfoon. Nu waren het eigenlijk vooral de gewone CDA-leden. Luister maar even. CDA is een gezinspartij, een gezinspolitiek. Dat wil zeggen dat een jongen die al uh, bijna acht jaar gehecht is in een bepaald gezin... niet zomaar uit dat gezin weggestuurd zou moeten worden. Dus ik zou hier willen pleiten voor een warmhartige gezinspolitiek. En voor het gezin waar Mao nu... ...in leeft om dat als uitgangspunt voor het beleid te, te stellen. Ik eh, stel dat de CDA geen emotionele partij is, maar een politieke partij. Een politieke partij heeft visie en neemt besluiten, wel over, overwogen besluiten... ...want ze hebben dikwijls heel wat consequenties voor de toekomst. Ik sta dan ook 100% achter onze minister Leers. Een fantastische minister van het CDA. Wij zijn er trots op. Ik heb mij heel erg verdrietig gevoeld de afgelopen dagen... Alsof er twee kampen zijn in ons dierbare CDA. Een kamp dat zegt, wij vinden het prima om een kind uit te zenden. En een kamp dat zegt, wij zijn partij en we houden dat kind bij ons. Wij mogen nooit de kant op dat die Mauro weggaat. Dat kost onze kop. Dank u wel. En daar zit één probleem de afgelopen tijd. En dat is dat de individuele gevallen waar een minister naar moet kijken... zo enorm publiek zijn geworden. Iedereen praat daarover. En mijn oproep is wel, en ik moet zeggen, dat vind ik dat wij als fractie de minister moeten oproepen en kijken hoe moeten we dat kunnen doen. Hoe wij die afwegingen die individueel gemaakt moeten kunnen worden, ook weer daar kunnen brengen waar die horen. Bij de minister, zonder dat iedereen meteen gaat zeggen, ja, maar nu moeten we er honderd ook zo'n besluit kunnen geven. Nee, als we dat kunnen, dan vinden we de oplossing. Ja, en die laatste spreker, dat was de fractievoorzitter in de Tweede Kamer van Haarsma, Buma. Hij wil dus ook wel een humane beleid voor die minderjarige asielzoekers. Maar eh, we moeten niet naar één persoon kijken, maar dan moet je naar iedereen kijken. Dat zegt Buma eigenlijk. Maar nou heeft 85% voorgestemd voor die resolutie. Wat betekent dat voor de verhoudingen binnen de partij? Nou, Je merkt duidelijk dat het CDA uh, wil laten zien... dat ze toch een partij is uh, met, uh, die warmhartigheid wil uitstralen. Een partij echt met een hart die op zoek is weer naar de menselijke maat. De partij worstelt natuurlijk al heel lang met uh, haar gezicht... met haar koers, met waar ze voor staat. Je merkt wel dat, dat dit toch de lijn is waar het CDA naartoe wil. Een CDA die weer duidelijk een sociaal gezicht heeft. Vooral sinds 2 oktober vorig jaar natuurlijk. Ze willen ook duidelijk een onderscheid maken uh, tussen VVD en PVV. Het CDA wil laten zien dat ze een andere partij is duidelijk een ander profiel. En dat zoeken ze en dat hebben ze vandaag wel laten zien... met die uh, 85 procent die dus duidelijk een humaner uh, asielbeleid wil. En zal uh, de Tweede Kamerfractie... is dat van invloed op de stemming uh, dinsdag over Mauro? Nou, daar lijkt het weer niet zoveel op. Het lijkt erop dat Mauro zelf hier niet veel aan heeft. Het standpunt van minister Leers blijft staan. En het lijkt erop dat de fractie dinsdag ook uh, zal stemmen uh, voor het uitzetten van uh, Mauro. Uh, maar, zeggen ze dan weer erbij hier in de wandelgangen, we werken hard aan dat studievisum. Uh, daar moet de minister naar kijken. Dan zou het best kunnen dat hij toch kan blijven. Uh, wij gaan natuurlijk niet over dat ene geval, hè, maar de minister kan dat wel doen. Daar wordt hard op gestudeerd. In Eindhoven zijn er ook nog bedrijven die hem na zijn studie misschien wel een baan willen geven. Dus er is nog steeds heel veel hoop voor Mauro. Dat hoor je hier vanuit de Tweede Kamerfractie. Maar voor het stemgedrag eh, dinsdag lijkt het eh, weinig verandering eh, op te brengen. Maar de grote vraag is nog wel, wat doen bijvoorbeeld eh, de twee dissidenten Kamerleden, VJ en Koppejan? En die zijn wij nog aan het opzoeken om ook te kijken wat dit congres voor hun stemgedrag dinsdag betekent. Gaan zij nog spreken op het congres? Nou, dat is uh, niet de verwachting. Ik heb Kopjan hier wel zien uh, lopen, maar ze hebben tot nu toe in ieder geval uh, zich nog niet geroerd. Vanmiddag staat er nog een uh, thema actuele politiek op, de, op het programma. Dan zal ongetwijfeld Mauro weer even te sprake komen. Misschien dat ze zich dan laten horen, maar tot nu toe zijn ze heel erg stil geweest. Margreet Boer vanuit Utrecht.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 Dit is het nos De De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas houdt wereldwijd voor onbepaalde tijd alle vliegtuigen aan de grond. Een al maanden durend arbeidsconflict ligt daaraan ten grondslag. Qantas topman Alan Joyce. Because the pilots, ramp, and baggage and catering staff and licensed engineers are essential to the running of the airline. The lockout makes it necessary for us to ground the fleet. I repeat, we are grounding the Qantas fleet now. Correspondent Robert Portier in Sydney. Robert, het is nogal een drastische maatregel. Wat is er aan de hand? Ja, zonder meer drastisch. Uh, het heeft te maken met een uh, conflict over geld. De piloten, de bagageafhandelaars en de monteurs... ze willen graag meer dienen. Maar uh, de organisatie zegt, wij hebben dat geld niet sterker nog. We moeten bezuinigen in plaats van dat we geld, meer geld moeten gaan uitgeven. Nou, dit uh, speelt al een uh, lange tijd...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 ...komt al de commissie bij elkaar en die moet beoordelen of het voeren van uh, al die acties die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden nog wel gerechtvaardigd is. Als die uh, zich uh, daarover uitspreken, dan uh, heeft de regering ook een handvat uh, om iets mee te doen. Maar op dit moment, terwijl wij aan het praten zijn, uh, houdt premier Gillard een toespraak voor het volk, want uh, heel Australië houdt toch wel even de adem in hierbij... Dit is nog niet eerder voorgekomen. Men wil dat het snel wordt opgelost. Gaat dus geen vliegtuig van Kwantos meer de lucht in? Hoe moet dat met de passagiers? Ja, duizenden mensen over de hele wereld worden op dit moment uh, gedupeerd. Er worden mensen uit toestellen gehaald, komen vast op vliegvelden. Uh, de uh, mensen die onderweg zijn, die kunnen dan hun vlucht afmaken. Maar als je bijvoorbeeld onderweg bent van Londen naar uh, Sydney... en je moet een tussenstop maken in Singapore... Nou ja, dan heb je pech, dan sta je aan de grond in Singapore. Qantas heeft gezegd dat ze zorgt voor vervangende vluchten... dat ze zorgt voor accommodatie en dat ze zorgt voor eten en drinken. Maar uh, dat duizenden mensen door dit verhaal uh, gedupeerd zullen raken... Ja, dat lijkt me duidelijk. Robert, Robert Portier vanuit Sydney.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 De Nederlandse korfballers hebben de groepsfase van de wereldkampioenschappen in China... met een ruime overwinning afgesloten. India werd met 60-11 verslagen. Vernederd zou je zelfs kunnen zeggen. Hoogste score ooit op een WK. Oranje was al verzekerd van de kwartfinales na overwinningen op Portugal en Duitsland. De honkballers van St. Louis Cardinals... hebben de zevende en beslissende wedstrijd van de World Series gewonnen. In het eigen stadion werden de Texas Rangers met 6-2 verslagen. Voor de Cardinals is het de elfde keer... dat ze het officieuze WK voor clubteams op hun naam brengen. Er is verkeersinformatie bij de ANW Helene de Geest. Er staat ruim 20 kilometer file. De langste file staat op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Soest en Hoevelaken 9 kilometer... Kom door een aanrijding, alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Verder worden alle violussen veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A12 bijvoorbeeld van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunette 4. Ook op de A12 richting Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen 5 kilometer. De A27 Gorkum-Utrecht voor knooppunt Rijnsweer 2. Bij Arnhem op de A50 van Arnhem naar Os voor knooppunt Ewijk 3. En nog één in de buurt van Arnhem op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Arnhem. Voor de brug over de Rijn, drie kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Mauro staat centraal op het partijcongres van het CDA. Het congres heeft een afgezwakte resolutie over jonge asielzoekers aangenomen. En de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas houdt voorlopig alle vliegtuigen aan de grond. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zo meteen Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1.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 Oostenrijk, je doel bereikt. Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag op deze zaterdag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Dankzij zijn joviale voorkomen is hij een graag geziene gast... in talkshows als De Wereld Draait Door en Paul en Witteman. En ook bij Paul de Leeuw kon u hem vorige week zaterdag toch zien. In zijn woorden klinkt vooral waardering door... voor de ondernemers- en de boerenstand. Want zelf is hij ook agrariër. Maar er is ook kritiek mogelijk op zijn beleid. Zijn beleid, Henk Blekers beleid. Want in de troonrede kwamen de woorden natuur en milieu... dit jaar niet meer voor... Het kan zijn dat het even vergeten was... maar het zal eerder zijn dat de regering andere zaken belangrijker vindt. De minister voor Milieu hebben we ook niet meer. En het natuurbeleid wordt er tussen economische zaken... landbouw en innovatie door bijgedaan door Henk Bleker. Nou, met hem gaan we dit uh, uur praten... maar het wordt wel een hele bijzondere uitzending... in de geschiedenis van Radio 1... want de staatssecretaris zit op dit moment nog vast in de file... tussen het CDA-congres in Utrecht en de studio in Hilversum... Even kijken of we wel contact met hem weten te krijgen om te achterhalen waar hij precies zit. Nee, zelfs dat lukt op dit moment nog niet. Dus we gaan even naar muziek luisteren als u het niet erg vindt. No. Dit uh, was uh, Wolvendale heet de groep en uh, Cracklin Joltz. Ja, ik zei het al, dit wordt een beetje een uh, eigenaardige uitzending. We hebben een afspraak met staatssecretaris Bleker van Landbouw en Natuur... om te praten over zijn natuurbeleid. En het is namelijk een nieuwe natuurwet, concept natuurwet naar de Kamer. Maar ja, hij zit vast in de file op de A27. Dat gebeurt veel mensen, maar ook mensen die onderweg zijn... van het CDA-congres naar de studio's in Hilversum. Uh, waar zit u precies, meneer Bleker? Goedemiddag. Dag meneer Bleker, goedemiddag. Goedemiddag, Henk Bleker. Dag, Max van Wezel hier, hallo. Dag, meneer Van Wezel. Waar zit u precies? Laten we daar maar even mee beginnen. Nou, we, we hebben over vier kilometer in de buurt van Utrecht uh, een half uur gedaan. Maar we liggen nu op, op tempo, dus we zijn om... Uh... In bij u. Hoe zullen we het doen? Gaan we plaatjes draaien of zullen we nu alvast praten en dat we dan het gesprek straks afmaken als u in de studio bent? Ja, dat laat ik aan u over. Ik wil. Uh, kijk, ik heb geen zin om het gesprek van, uh, van kwart over te zeggen, om tot één uur telefonisch te doen, maar een, telefonisch beginnen en dan, uh, dan vervolgens. Uh, uh, in aanwezigheid, zeg maar, dat lijkt me prima. Nou, zullen we dat dan? Dat lijkt me een redelijk compromis. Uh, ja. Doe eerst even verslag van het CDA-congres, als u wilt, waar u vandaan komt. Ja. Ja. Wat, wat, wat heeft u nog meegemaakt? Heeft u de discussie over. Ik zag u gisteren bij Pauw en Witteman in gezelschap van uh, Mauro, Mauro en zijn stiefmoeder. Ja. Wat Was best dapper van u, zeg, om daar te gaan zitten? Ja, ik hou er zelf van om. Uh, als er heel iets indringends uh, speelt, om. Uh, het gesprek ook heel direct uh, aan te gaan. En uh, ja, eigenlijk het uh, dilemma te schetsen: van dat je als persoon, uh, als buurman of als uh, collega, speler in een voetbalteam of voetbalcoach van, van, van zo'n jongen mm. en, en ouders, ja, dan redeneer je vanuit je privé-situatie en dan zeg je wel. Ja, dat moet, dat, die jongen moet toch kunnen blijven. En ja. Ik denk dat heel veel Nederlanders zo redeneren. Maar het kan dus niet, kant, he, wat de regering betreft. Nee, maar aan de andere kant ja, de overheid moet dus zich natuurlijk, dat verwachten Nederlanders ook. De overheid moet zich wel aan zijn eigen wetten houden en aan uitspraken van de rechter. En uh, ja, er is voor de derde keer nadat eerder twee andere ministers naar gekeken hebben, gekeken of er nou een uitzondering te rechtvaardigen is voor uh, deze jongen. Ja, en die, die, die gronden zijn gewoon niet gevonden voor een uitzondering. En dan, mm. ja, dan, dan moet je ja, um, um, constateren dat je vanuit uh, de overheid die de wet moet handhaven en de rechtsstaat moet respecteren, mm. ja, niet, niet in willekeur moet verzanden, terwijl je het als persoon, als het je buurjongen is of je uh, bij in de klas zit... Ja, er anders tegenaan kijkt. Het uh, werd, werd u geloof ik achteraf kwalijk genomen. U schoof op een bepaald moment aan het eind van de uitzending een briefje toe aan Mauro. En daar bleek een uitnodiging op te staan om met u naar een voetbalwedstrijd te gaan, FC Twente PSV, meen ik. Maar, ja. dat, maar dat wou hij niet, hè, Mauro? Dat weigerde niet. Nee, nou ja, het, het was ja, kijk, uh, aan de ene kant zit je daar in functie, aan de andere kant zit je daar ook als gewoon mens. En denk je van, ik kwam, ja, kwam bij me op. Zo van, goh, ik wist dat hij voetballiefhebber was. Ik dacht, misschien kan ik hem wel uitnodigen. Misschien wil hij wel mee. Maar ik dacht dat ze zouden vertrekken, want de tafel werd veranderd. Dus ik zou dat, dacht dat ze weg zouden gaan. Dan hmm. ja, laat ik dat nog even op dat briefje schrijven. Uh, we hebben daarna nog even met hem over gehad, maar ze konden ook niet. Maar, uh, ja. maar is dat ja, niet een beetje brang? Het zal best uit een goed hart komen. Ik ken u een beetje, ja. maar het, het kan natuurlijk overkomen als je mag nog mee naar, naar een voetbalwedstrijd, ja. maar, maar dan het vliegtuig in. Nou, mensen die mij kennen weten wel dat dat, dat, dat, dat iets zo is. En uh, dat het niks met, met, met... Nee. Nee, en uh, ja, ik zag dat er allerlei reacties op waren op uh, Twitter. Er is erg over getwitterd vannacht. Ja, er is erg over getwitterd. En ik moet wel zeggen dat ik vandaag heel veel sms'jes heb gekregen... Uh, van mensen die zeiden van... Goh, nu Mauro nu meegaat, wil ik wel mee naar Twente. Nou ja, uh, het is me net en hoe je doen? Het was gewoon... Het, kijk, kijk ik, ik zit daar niet... Als een soort van uh, mechanische robot die vertelt hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe de wet en de rechtsstaat enzovoort in elkaar zit. Ik zit er ook als, als iemand die ook uh, naar die jongen kijkt en denkt: Ja, kan ik hem hier misschien een dienst mee bewijzen? Ja, zo ja. is het gebeurd en ja, nou ja, wat mensen ervan vinden, het zal me even wat hoor. Ik, uh, het, is, het is gewoon uh, authentiek uit een impuls uh, geboren en uh, misschien zeggen de mensen die mij moeten trainen van dat je dat niet meer moet doen nou het zou zo zijn. Ik denk dat ze dat gaan zeggen u, u, u, u komt uw spindokters nog wel tegen op het ministerie Ja vandaag. dat denk ik ook en had ik het in de afloop gedaan dan, uh, nou ja. Goed. Uh, over ja. het getwitter gesproken meneer Bleker uh, er werd ook volop getwitterd vanaf. dit was het optreden op de televisie waarin uh, Henk Bleker eigenlijk uh, solliciteerde naar het partijleiderschap dit was zijn lancering als nieuwe CDA-leider. Ach, ach, ach. Nou, juist ja. om die kwaliteiten die u zelf noemt, van hard, maar ook menselijk, warm, meevoelend. Dit is wat het CDA nodig heeft. Ja, maar er zijn heel veel mensen in het CDA die dat uh, kunnen en doen. En uh, Gert Leers uh, is ook geen uh, robot in dit soort kwesties, maar uh, dus ja. Heeft u ambities voor dat partijleiderschap? Nee. Daar weer komt, we hebben een eerste man, dat is Maxime. Ja, maar die wordt door 3% van de van zelfs de actieve uh, partijleden gesteund. Ja, ja. Ja, ik kan verkeer horen. Uh, over een jaar. Kijk, het leiderschap. Uh, Maxime is onze eerste man en het leiderschap, dat moet je op een gegeven moment gegund worden. Dat moet, dat moet groeien. Dat ze denken van verdraaid. Ja, ik zag het toch niet zo zitten met die vragen, kunnen mensen misschien zeggen, maar. Ja, hij maakt wel dingen voor elkaar. Dus het kan ook zijn dat over een jaar mensen denken van ja, we hebben moeilijke tijden doorgemaakt. En, en ja, je is misschien wel een raspoliticus, maar hij heeft toch wel eventjes dingen voor elkaar weten te maken. Dus het moet je ook gegund worden. En, uh, en, ja, maar de uh, mensen gunnen het hem niet, dat is duidelijk. Los van hoe hij echt is, uh, zijn imago heeft hij toch ongelooflijk tegen, daar kom je toch nooit meer overheen. Ach, dat kan, ja. Ik heb altijd het idee, het kan verkeren. En, uh, maar goed, ik wil er verder ook niet op ingaan. Ik, uh, ik hoop dat we, dat we binnen een jaar er uh, een stuk beter opstaan. Want uh, ja, het gaat niet met onze club, dus uh, er moet wel wat gebeuren. En u heeft niet gesolliciteerd gisteren, daar gaat het mee voor. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik zat daar... Uh, ik wist dat het een hele kwetsbare, uh, een kwetsbare aanwezigheid was... En uh, ik had ook uh, nee kunnen zeggen toen men mij meldde dat uh, Mauro er ook zou zitten. Mm. Uh, maar ik hou er niet van om uh, het gesprek uh, uit de weg te gaan en... Ik hou er meer van als het heel moeilijk is om iemand wel in de ogen te kijken. Wat heeft het uh, CDA-congres vanochtend nou opgelost voor Mauro? Want ik begreep dat er wel een motie is aanvaard... dat er in de toekomst een meer humaan beleid voor dit soort jonge asielzoekers moet worden gevoerd. Maar dat ik lost dus niks voor Mauro op. Nee, er is nu geen concrete uitspraak gedaan over de zaak Mauro. Dat is ook heel verstandig, denk ik. Uh, dat is eigenlijk ook niet aan congressen, dat is ook niet aan 150 Kamerleden. Dat, als je dat, dat moet, ja, dat is uiteindelijk een bevoegdheid van de minister. Uh, en, en je kunt wel je gevoelens kenbaar maken. Maar uiteindelijk moet de minister alles afwegende kijken van nou wat is. Kijk, hij moet eigenlijk beoordelen: de minister heeft beoordeeld, net nou, zijn twee voorgangers. Van, is er nou van een zodanige situatie sprake dat je uitzondering moet maken voor Mauro. Uitzondering op ...de regels op de wet en ook in afwijking van besluiten... ...die bekrachtigd zijn door uh, de rechter. Ja, dat legt u en net dat, uit. Dat, en dat is gewoon hartstikke lastig, natuurlijk, hè. Ja. Hey, nog één vraag ja. hierover, want uh, twee Kamerleden... Uh, ...de bekende Verjee en Koppejan uh, zijn het dus niet met de rest van het CDA. Eens het Algemeen Dagblad uh, opent vanochtend met de top... ...CDA-top is Koppejan en Verjee spuugzat, ze moeten er maar uit. U hoort bij de CDA-top. Denkt u ook zo over Verjee en Koppejan? Nee. Ze moeten er niet uit, wat u betreft. Nee, ze zijn. Uh, ze behoren tot de 21. En. Uh, nee. Nee. We gaan het zo over uw natuurbeleid hebben. Maar in één vraag. Want u bent ook nog. zei het interim. op interim basis. partijvoorzitter geweest. U had het al even over. Het gaat niet zo goed met de CDA. En de peilingen gaat het zelfs heel slecht met het CDA. Maar waar komt het nou door? Er wordt steeds gezegd, ons verhaal is niet goed genoeg. Uh, we moeten dat verhaal beter over het voetlicht brengen. Maar er is natuurlijk iets maatschappelijks aan de hand... dan als het zo lang niet goed gaat met een partij. Wat, wat is, denkt u in uw analyse, nou de echte reden van... dit zit er mis met die partij? Eh... Um... Nou, laten we zeggen, het CDA had in, in zijn goede tijden, dat is nog niet eens zo lang geleden, een paar verkiezingen geleden, haalden we geloof ik nog 40 zetels met Jan-Peter Balkenende. Uh, uh, laten we zeggen, het, het CDA had, had, riep bij mensen het gevoel op, van, nou, ik ben het er misschien niet helemaal mee eens op alle punten, uh, maar ik heb het gevoel ja, dat, het, dat het wel een partij is die, die de problemen in ons land op een evenwichtige degelijke manier uh, probeert op te lossen. Die ook echt, uh, daar waar mensen echt in de knel komen, uh, uh, uh, sociaal uh, garant staat, zeg maar, voor die mensen. Maar mensen hebben geen behoefte meer aan dat evenwicht. Kijk, je ziet dat ook bij die andere grote ja. evenwichtige partijen, ja. de PvdA. Daar lopen ja, de kiezers is... ook weg. Ja, daar ben ik helemaal met u eens. Dat, dat, dat, dat, je, kennelijk, uh, dat je kennelijk als, als, als een partij die, uh, ja, die voor een evenwichtige benadering staat of nou de Partij van de Arbeid is, die in zekere zin ook voor een wel eens waar een andere evenwichtige, maar wel een evenwichtige benadering staat. Uh, als ik ook de heer Cohen open, in, ook in de Kamer, denk ik van ja, het is gewoon, uh, op een zelfverstandige wijze iemand die, die probeert al balancerend uh, ja, ook voor zijn idealen op te komen. Maar wel op een evenwichtige manier, dat doen wij als CDA ook. En op de een of andere manier is daar op dit moment in de samenleving uh, niet echt, uh, niet echt uh, waardering voor. Maar ik heb wel een beetje een stille hoop... Mm. Dat mensen uiteindelijk, als het ook, uh, ja, we gaan moeilijke tijden tegemoet. dat mensen dan toch wel weer denken: van ja, we kunnen allemaal wel wat roepen. maar het moet allemaal toch wel een beetje evenwichtig en redelijk worden opgelost. Want op dit, ja. moment, op dit moment lopen de Nederlanders een beetje aan achter politici die maar wat roepen? Nou, laten we zeggen: ook, ook je, dat, nee, dat zeg ik niet hoor. Dat, maar maar je, het, je kunt wel stellingen betrekken. En, en, en misschien ook soms wel, wel extreme stellingen betrekken. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. En, uh, en, en ja. Dus die, die, die middenpartijen, zoals men dat noemt, de partij meer in het midden. Ik heb er zelf een hekel aan om het CDA middenpartij te noemen. Ja, uh, een evenwichtige ja, partij, laten we het daarop houden. Ja, even, die, die wat die zoeken voor het evenwicht en balans en... en, en, en uh, en ook een beetje in, in, in, in bepaalde tradities willen staan, hè, van uh, Europa, om uh. um het te noemen. Ja, op de een of andere manier uh, is de tijdgeest dat daar heel uh. veel uh, support uh, maar, voor maar, is. Maar meneer Bleker, misschien gaan we wel toe naar een heel ander Nederland... Waar de, waar, waar de helft achter de PVV aanloopt en de andere helft achter de SP... en waar niemand meer behoefte heeft aan die oude traditionele volkspartijen. Nou, ik, ben in ieder geval, ik ben in ieder geval niet voor een CDA wat, uh, wat, uh, wat, uh, nou ja, wat zich als een uh, PVV of vvd light uh, gaat, uh, PVV light gaat uh, manifesteren. Nou. Henk Bleker hoort u, de staatssecretaris ja. van Economische Zaken, Landbouw, Innovatie en natuurbeleid, Want daar willen we het vooral over hebben. Maar eerst even, waar, waar zit u nu ongeveer? Zit u al een beetje in de buurt van... Ja, we moeten de luisteraar even op de hoogte houden van de ontwikkelingen lijkt me. Ja, ik maar zit op 1,4 kilometer van de studio. Oh nee, dat is heel hoopgevend. Ja. Uh, over natuurbeleid gesproken, ik wou drie onderwerpen... Ja, maar u mag kiezen. Zullen we beginnen met de Het Wiegepolder? Zullen we beginnen bij uw nieuwe natuurwet die u naar de Kamer heeft gestuurd? in concept naar de Kamer heeft gestuurd? Uh, zullen we het hebben over de ecologische hoofdstructuur... die best wat minder kan wat u betreft? Ja, er is veel te kiezen. Het Wiegepolder dan mij? Nee, dat vind ik zo'n specifiek punt uh, in Zeeland. Uh, ja, ik denk dat heel veel mensen in de rest van het land niet weten... Over waar het precies over gaat... Dus ik vind die nieuwe natuurwet... en ik vind hoe uh, we verder onze natuurgebieden uh, gaan inrichten en beheren... vind ik veel interessanter. Ja. Nou e Eentje dan over de Het want die heeft u zelf verteld aan de Kamer. U heeft een boze brief van de Europese Commissie gekregen... die ja. uh, vinden dat uw plan om de Het niet onder water te zetten... maar andere polders in Zeeland, uh, dat, dat dat niet veel oplost. Dat dat zelfs zeer schadelijk is. Nou, de Europese Commissie heeft gezegd dat... Uh, dat het uh, nieuwe plan voor herstel van natuur in de Westerschelde uh, minder goed zou zijn dan een deel van het oude plan. En hij heeft ons gevraagd om uh, uh, ons nieuwe plan uh, beter wetenschappelijk te onderbouwen. Uh, maar de brief is zeer kritisch. Maar we gaan, uh, we gaan die, uh, die nieuwe wetenschappelijke onderbouwing, die verbeterde onderbouwing gaan we leveren. Mm. En dan gaan we het gesprek verder aan met uh, met de eurocommissaris. Wat ik me afvraag is, er moet daar, gaan we het zo over hebben... wat de regering betreft, op natuurbeleid bezuinigd worden. Maar die oplossing voor Zeeland die u hebt... is vele tientallen miljoenen duurder... dan, dan dat onder water zetten van de Het Waarom denkt u daar opeens, daar mag geld bij? Nou, laten we zeggen, uh, als het eventjes kan, willen wij liever... Uh natuurherstel in de Westerschelde, dan dat we delen van uh, grote delen van Zeeland afgraven. Zo simpel is het. Wij zijn niet zo voorstander voor het onderwater zetten van delen van Zeeland. En voor het doorsteken van dijken. Uh, en dat is een algemeen principe. Dat, zijn, dat hebben we ook bij andere, in andere delen van, uh, van het land uh, uh, als, uh, als beleid nu uh, uitgesproken. En ik kan, moet u ook even voorstellen dat u, dat, dat u in Zeeland woont waar... Waar, waar uh, decennia lang is gestreden tegen het water. Waar uh, polvers zijn ingericht, waar dijken zijn ingericht. Waar goede landbouwgrond uh, en natuurgrond is ontstaan. Uh, en dat je dan uh, op grote schaal een deel van Zeeland af gaat graven. Onder het mom van, uh, van, uh, van natuurherstel. Voor een deel ook nog nodig in verband met de haven van Antwerpen. Dat is gewoon is een beetje... Het strijkt zo tegen de haren van het gevoel en van de cultuur in Zeeland... en maar ook van Nederland, denk ik. Uw natuurbeleid. Een um, vraagje daarover. Uh, ik, ik begon deze uitzending met te zeggen... u bent een graag geziene gast op de televisie. De, de wereldrijd door gisteren nog, Pauw en Witteman. Nu bent u weer hier bij de radio. We juichen dat allemaal erg toe natuurlijk. Maar ik begreep ook dat u nog steeds geen tijd hebt gehad... om eens uh, kennis te maken met het bestuur van bijvoorbeeld de vereniging... Natuurmonumenten. Zou je als nieuwe staatssecretaris daar niet beter mee kunnen beginnen? Nou, ik heb, uh, ik heb uh, de directeur van uh, Natuurmonumenten al in het vroege voorjaar... Uh, in uh, Vlachtwedde op de boerderij in het mooie natuurgebied uh, ontvangen. Daar hebben we erover gesproken. Daarnaast hebben we elkaar ook enkele keren in vergaderingen gesproken. En ik heb zeer recent ook de aankomende voorzitter... Het nieuwe voorzitter van uh, Natuurmonumenten, de heer Weijers, heb ik ook gesproken. En waarom heeft u dat vertrekkend, voorzitter? Want daar had ik het eigenlijk over. Kees Veerman overgeslagen. Ja, dat is... Uh, ik, heb, ik heb de heer Veerman trouwens wel gesproken, hoor. Uh, op uh, ontmoetingen waar we samen waren. En uh, ik zou op maandag uh, 2 juli zou ik, uh, naar de heer Veerman thuis op zijn boerderij komen... Maar toen ben ik in dat weekend heb ik een ongeluk gehad, oh, zoals, ja. uh, zoals u weet. Ja, maar dat is een goede reden. Ja, dat kan ook gebeuren, dat is, dat is, dat is vervelend. Maar uh, ja, toen was ik uh, niet echt vooruit te bromen. dus uh, dat lukt niet. Nee, maar dat begrijp ik. Maar uh, ze roddelen dan over u van... Uh, oh. ah, hij zit, liever, ah, hij ja, is, hij zit liever in de televisiestudio's dan dat hij overlegt met het veld. Dat, dat, dat is niet iets waar u iets in herkent? Nee. U wilt dat er een.? Uh, nou, als ik, uh, als ja. ik in televisiestudio zit, zit ik het s'avonds of op zaterdag. Is dat zo? Ja. Volgens mij, die uitdaging is, is, is. Dat is geen werktijd. Dat is s'avonds. Uh, en de meeste vergaderingen met uh, maatschappelijke organisaties zijn toch echt overdag. U, u zit niet in werktijd uh, bij de talkshows? Nee, hoor. En. Uh, ach, als je het allemaal optelt, volgens mij, dat beeld dat ik er veel ben, komt vooral in de periode dat ik. Uh, dat ik uh, ...partijvoorzitter was. Maar het doet verder ook niet toe. Ik heb niet het gevoel dat ik iemand tekort doe. Waarom wilt u een nieuwe natuurwet? Er zijn op het ogenblik is dat uh, verspreid over drie wetten. U wilt die bundelen tot, tot één natuurwet. Daar is nu een inspraakprocedure. Je kunt op internet je mening daarover geven. Uh, waarom is het überhaupt nodig dat alles gebundeld wordt... ...in één nieuwe natuurwet? Nou, dat is eigenlijk al een wens die... Uh, ja, ...van... Uh... Van langere stamt. Uh, uh, ook de Partij van Arbeid trouwens heeft het initiatief genomen om tot één natuurwet te komen. Omdat we op die manier uh, ja, het belang van de natuur en ook uh, snelle en eenvoudige procedures en vergunningverlening enzovoort, dat we dat uh, ja, simpeler en eenvoudiger uh, kunnen laten doorlopen. Dit is uh, kijk, dit is nu. We uh, hebben de Vora- en faunawet uh, uh, bijvoorbeeld, die gaat voor een deel over hetzelfde als. Uh, uh, uh, als de natuurbeschermingswet. En, uh, ja, het is de bedoeling om de boel wat te, uh, te bundelen. Dat lijkt me logisch. Waarom drie wetten over één zaak? Tegelijkertijd bezuinigt u. Daar is de kritiek dan het hardst op. Nu wordt er 800 miljoen aan uh, natuurbeheer uitgegeven. U wilt terug naar 200 miljoen in 2016. Dat is een uh, stevige bezuiniging. 70 procent namelijk. Ja, maar we hebben wel een... Uh... We hebben wel een, een akkoord nu, een principeakkoord met de, met de provincies, uh, wat erin resulteert dat wij uh, in 2021 uh, ons stelsel van natuurgebieden, weliswaar wat compacter dan uh, 25 jaar geleden bedacht, ook werkelijk uh, ingericht hebben uh, en dat het ook beheerd kan worden. En dat is uh, grote winst, want het is nu uh, zo dat we de afgelopen jaren wel heel veel geld hebben gestopt in het aankopen van uh, dure landbouwgronden. Ja. Maar die dure landbouwgronden die liggen voor een groot deel nog zo versnipperd uh, dat het, als je het ziet, het helemaal niks met natuur van doen heeft, maar het al gewoon in semi-agrarische uh, gebruik is. En wat ik nu graag wil is dat de provincies, die afspraak ligt er nu ook, ja. Uh, de komende tien jaar uh, die natuurgebieden echt gaan afronden, ja. uh, gaan inrichten, zodat ook uh, de waterhuishouding op orde is, dat het beheer erop kan worden afgestemd. Ja. Uh, en uh, ja, dat is een, dat is een geweldige... Uh, ambitie om het eens een keer hmm. klaar te maken. Er is een akkoord gesloten, namelijk op de nacht na Prinsjesdag. Uh, uh. Klopt het dat u daar niet bij bent geweest bij die onderhandeling? Omdat het zo hoog opliep dat de provincies hebben gezegd... we willen Henk Bleeker daar niet bij, we onderhandelen alleen door met Piet Hendonner. Nee, dat klopt niet. Hoe is het echt gegaan? Nou, laat ik zeggen, er zijn uh, nachtelijke onderhandelingen gevoerd tot, uh, tot drie uur s'nachts. Uh, en... Uh... Daar was ik uh, geheel bij. Waar waren de spanningen over? Over die bezuinigingen waarschijnlijk. Ja, er waren spanningen over de bezuinigingen, ja. ja. Ik begrijp dat u ongeveer op het Mediapark bent, meneer Bleker. Misschien is het een goed idee als wij weer even muziek draaien... en u rustig even koffie krijgt en we dan zo in de studio het gesprek afmaken. Tot zo, ja. Tot zo. Ja, nou. Bruce Hornby was het uit de jaren 80. Hij was al net voor de komst van de CD, die binnenkort alweer de handel uitgaat. Dat van die oude LP's nog. It's just the way it is. Welkom, Henk Bleker, wat een verrassing. Ja, dank u. Het, helemaal, uh, wat was er nog aan de hand? Nou, uh, er waren wegwerkzaamheden, maar zoals wel vaker. Uh, er werd niet gewerkt, maar er waren wel stremmingen. Die dingen gebeuren, dit is Nederland. Dus we hadden het even over het nieuwe natuurbeleid. en Ik ga het toch even doorzeren, want er is een mysterie. Er ligt sinds 20 september een onderhandelingsakkoord... decentralisatie natuur met de provincies. En dan zijn er uh, op het eind vier handtekeningen... Namen, de Johan Remken staan namens de provincie en twee handtekeningen namens de regering. Maar net als wanneer je een huis uh, koopt, wordt ook iedere pagina van een paraaf... Voorzien. En daar staan de hele tijd de paraven van Remkes en van Piet en Donner en van nog een meneer. En niet van u. Ja die is van mij. Welke is van u? Deze. Er staat helemaal niet bleker. Nee, dat is mijn paraaf. We hadden het over de spanningen uh, die dat allemaal geeft. Dat is een, dat... een eenvoudige paraaf. U treft hem ja. overal aan. Daar kan ik zo snel mee. Ja, dat is hem. U herkent hem. Ah, nee, dat is hem. Waarom staan er drie en niet vier? Ja, volgens mij was de heer Van Heuchten, volgens mij was dat de vierde, Aha. die was op dat moment nog niet aanwezig. Oké. Okay. De spanningen die dit geeft. U zegt tegelijkertijd: ik ga het natuurbeleid decentraliseren, heet het. Hè? Uh, de, de, het Rijk hoeft eigenlijk niet zo'n bevoegdheden meer te hebben. De, de provincies kunnen dat. U bezuinigt uh, tegelijkertijd op uh, ja, de dingen die nu Staatspostbeheer... en de Vereniging Natuurmonument doen, omdat u denkt van... er zijn vast wel particulieren te vinden die ook een goed hart voor de natuur hebben. En uh, dat moet dan ook nog eens allemaal voor 2018 afgerond zijn. De natuurbeschermers worden daar erg nerveus van, kan ik u verzekeren. Het is een beetje veel wat u wil. Ja, het is ook wel... Het, het is ook veel. Um, maar het principe om, laat ik zeggen... Uh, beleid rond natuur en landschap... om dat bij de provincie te leggen in de streek... ja, dat is wel heel erg logisch. Want, ja... Het dat... is toch de landelijke overheid die die kwaliteit moet uh, ja. garanderen? Het is toch ook de landelijke overheid die in Brussel weer verantwoording moet afleggen... voor of het goed gaat met de Natura ja. 2000-gebieden? Maar, maar hoe je de natuur beheert, hoe je de natuur inricht... hoe je het landschap behoudt en versterkt... dat is vooral iets wat in de streek gebeurt. En dat is ook terecht, want als je door Nederland rijdt... elk gebied, elke regio heeft zijn eigen natuur- en landschapskwaliteiten. Uh, Daar zijn ook de mensen bij betrokken. Uh, en ik wil heel graag, laten we zeggen... ook het beleid en het beheer rond het natuur en het landschap... weer dichter bij de mensen die in die gebieden wonen... Uh, leggen. Hoezo, wat is er nu mis dan? Nou, kijk, het is, het is wel heel erg van de landelijke politiek... en van de grote organisaties geworden. En te weinig van uh, de mensen, de boeren, burgers en buitenlui... en de stedelingen in de streken zelf, in de regio zelf. Uh, en ja, de filosofie van dit kabinet en ook van mij is dat... Ja, uiteindelijk de beste dingen tot stand komen... doordat mensen in hun, hei, in hun eigen gebied uh, dat gezamenlijk organiseren en beheren... En, uh, en regelen. Dat is de filosofie. En daarom moet het meer naar de provincies... Uh, ja. wat mij betreft. Maar die staan echt bij de mensen in de regio, in de streek. Er zijn mensen die bang zijn dat de dieren hier gewoon het slachtoffer van worden... van deze hele operatie. We gaan even luisteren naar een citaat van Jaap Dirkmaat van Das en Boom. Nee, die hebben we niet. Nou, ik kan het wel, uh, wel uh, citeren. Ik kan me er iets bij wat voorstellen. Wat denkt u dat hij heeft gezegd, als we het terug konden nou, vinden in de computer? Dat waarschijnlijk dit kabinet uh, zo ongeveer uh, ja, een soort van ecologische ramp zal veroorzaken. Ja, het ergste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog, ja, zegt aan. u. Ja. U neemt het voor de boeren op, niet voor de natuurbeschermers. En de dupe wordt uiteindelijk de... Water de watersalamander, de boommarter, de bruine kikker, het damhert, het edelhert, het gaat nog heel lang door. Mm -hmm. En de das natuurlijk. Ja. Nou laten we zeggen, de dieren, de unieke dieren die we in Nederland hebben en de unieke plantensoorten die we in Nederland hebben, en waarvan we er echt te weinig hebben, die blijven beschermd. En uh, de afspraak is dat de provincies, met name in die gebieden waar die dieren leven. Dat we ons geld en de gronden die we hebben vooral gebruiken om daar uh, de natuur goed voor die dieren in die gebieden in te richten. Dat is, dat is het doel. Daarnaast hebben we dieren waarvan we er heel veel hebben inmiddels. Bijvoorbeeld uh, bepaalde ganzensoorten. Daar hebben we drie, vier keer meer dan bijvoorbeeld Europees uh, verplicht is. Want Nederland is gewoon een fantastisch ganzengebied. En daarvan zeggen we van ja die leveren behoorlijk wat schade op. Dat moet nu de belastingbetaler betalen. En dan zeggen we, nou zouden we nu die groepen dieren... zo'n groep van dieren, soms zijn het, is het een miljoen... zouden we dat nou per regio een beetje kunnen minderen... zodat er minder schade is, de belastingbetaler minder hoeft te betalen. Dat zijn dus ook nog dieren die je kunt eten. Uh, en laat dan... De streek, dat we zeggen de grondeigenaren en de jagers en de natuurorganisaties samen regelmatig afspreken van nou met hoeveel zullen we de omvang van dat aantal dieren uh, zullen we dat beperken. En geef dan uh, de actieve wildbeheerders, de jagers de gelegenheid om dat op een goede manier te te doen. En dat is iets wat je per streek met elkaar afspreekt. Daarin bij, is das eigenlijk... Boom denken, bij Das en Boom denken ze dat u uh, erop uit bent om ja, dieren die echt nergens in Europa meer voorkomen om die te beschermen, maar dat dieren die nog ergens in Polen of in Duitsland ook zijn, uh, dat die niet meer beschermd hoeven te worden in Nederland. Ze denken dat dat uw strategie is. Nou, er zit wel wat in. Dat... Ja. ja dat, dat is. Why? Voor... Kijk, je kunt je ook wel afvragen. Ik heb er wel eens het voorbeeld genoemd toen was ik nog gedeputeerd in de provincie Groningen toen hadden we een programma om uh, uh, de, de steenuil te beschermen. En toen bleek dat we nog 14 paren steenuilen hadden. Daar hadden we een aparte subsidiepot voor, daar hadden we een ambtenaar voor die dat ook een beetje in de gaten hield. En we wilden naar 20 of naar 25 steenuilen. En toen vroeg ik van uh, uh, waar zit de eerstvolgende kolonie steenuilen buiten Groningen? En toen bleek dat 80 kilometer over de grens te zijn in Duitsland... waar er wat waar er 300 waren. En dan moet je je wel afvragen... En dan denkt u, het hoeft niet in Groningen. Dan denk je, moet je je wel afvragen... Van, nou, moet je dan daar je geld in stoppen... of kun je beter je geld in stoppen in, uh, in de Grutto... Uh, die, die heel specifiek is voor Nederland... om uh, um, um maar eens wat te noemen. Nou, die nuchterheid... die wil ik graag een beetje terug in het natuurbeleid. Het geld wat je hebt en de instrumenten en de beschermingen die je biedt... ja ook gericht inzetten daar waar Nederland iets te betekenen heeft. U gaat er nu vanuit dat je, als je het niet allemaal meer dirigistisch vanuit Den Haag doet... dat boeren, jagers, natuuractivisten er samen uitkomen. Er zijn mensen die denken van, nee, u kiest te veel voor de boeren en voor de jagers... en te weinig voor de natuuractivisten. Sterker nog, u zet de boeren en jagers geregeld op tegen de natuuractivisten. Een van die mensen is Jan-Jap de Graaf van de Vereniging Natuurmonumenten. Henk Bleker laat zich regelmatig negatief en denigrerend uit over de rol van terreinbeherende organisaties. als bijvoorbeeld natuurmonumenten. Daarentegen zet hij de boeren en andere particuliere grondeigenaren voortdurend in het zonnetje. Ik vind dat niet alleen naar organisaties als natuurmonumenten toe erg onhuis. maar ik vind het bovendien ook onverstandig. Want al die partijen. Natuurmonumenten, de boeren, de landgoedeigenaren... spelen een belangrijke rol als het gaat om het zorgen voor de kwaliteit van ons land. Zij moeten dus goed samenwerken. Maar door de toon die Henk Blikker regelmatig aanslaat... zet hij de partijen echter tegen elkaar op. En dat frustreert, en dat merken wij ook, de onderlinge samenwerking. Je dus slaat een gemene toon aan tegen de natuurbeschermers. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben het eens met, uh, met de heer De Graaf... Dat, wij, uh, dat we elkaar in de regio, in de streek, nodig hebben. De grote gesubsidieerde organisaties als uh, Staatsbosbeheer... natuurmonumenten, de provinciale landschappen... maar ook de particuliere landgoedeigenaren, de boeren... de particuliere natuurbeheerders, die hebben elkaar nodig. En um, uh, nu is het wel zo, dat moet ik heel eerlijk in zijn... dat we een periode achter de rug hebben... Dat de kleinschalige, de kleine particuliere natuurbeheerder en de boer als natuurbeheerder ja, wel een beetje ja, achter in de rij hebben gestaan heel lang. Ja, geen wonder, omdat die boer alleen maar met productie Nee, maar was. Die, wil, die boeren die willen ook niet, Die particuliere natuurbeheerders die willen ook wat. Ik, heb, ik kan u een voorbeeld noemen van, van 200 hectare landbouwgrond wat wordt veranderd in de natuur. En dat zou naar een grote organisatie. En toen kwamen er bij mij op bezoek mensen van de dorpsverenigingen. Mensen van de culturele raad van die dorpen. En een aantal boeren. En die zeiden van... Goh, wij zouden dat wel willen inrichten en beheren. overeenkomstig de voorschriften. die ook voor natuurmonumenten, ook voor staatsbosbeheer enzovoort. Ja. gelden. En dat vind ik fantastisch. Ik vind dat je echt nee, maar meer dit is precies kansen een weten. U begint meer. nu weer iets heel moois over de boeren te zeggen. en dat zal best. Maar trefst. dat zijn niet maar alleen zijn. boeren. U zegt nooit iets aardigs over die natuurbeschermers, is het voorbij. Nou, dan hebt u wat mis. U maakt ze voor elitair uit, u maakt ze voor ja. grachtengordel uit. Nee, ik heb, ik, ik, heb, ik heb net een overleg met de Kamer achter de rug deze week... over onder andere staatsbosbeheer. En er was wel het beeld van sommigen die zeiden van... ja, bleken wil wel van staatsbosbeheer af. Nou, niks is minder waar. Ik vind, we moeten trots zijn in Nederland op een staatsbosbeheer... wat de parels van de Nederlandse uh, natuur beheert. Wat, wat hoog gespecialiseerd werk is. Oostwaardersplassen, de Biesbos, de veerribben enzovoort. Geen haar in mijn hoofd die denkt omdat. Om, dat, om, om daar de buldozer op te zetten of om daar een stadsbosbeer van af te halen. En dat geldt ook voor natuurmonumenten. Dat geldt ook voor de landschappen. Alleen, uh, uh, laat ik zeggen de tijd dat er een soort van monopolie was voor de grote organisaties, en die wil ik een beetje veranderen, doordat ook die particulieren, die kleine particulieren, en ook uh, uh, de initiatiefnemers in de streek en ook de boeren aan bod komen. Om u een voorbeeld te noemen. Uh, we hebben net als kabinet een reactie gegeven... op het nieuwe uh, landbouwbeleid vanuit Europa. En daar steunen wij het streven van Europa om op de akkers en de weiden... een bepaald percentage van de oppervlakte van de boeren... te gaan benutten voor natuur. Voor de vogels, enzovoort, enzovoort. Dat betekent dat we buiten de natuurgebieden van natuurmonumenten en andere, dus op het landbouwgebied ook weer ruimte creëren voor de grauwe kiekendief in Groningen... of voor wat dan ook uh, in Friesland in en, en in Utrecht, op het landbouwgebied. En dat is iets wat een beetje niet in, in, in, over het voetlicht komt... maar dat is, dat is een hele belangrijke positieve ontwikkeling voor de natuur. Henk Breker die helemaal niet van de grauwe kiekendief af wil. Be bedankt voor uw komst. Het was een wat apart en chaotisch gesprek... maar daar konden we allebei niks aan doen. Terug naar het CDA-congres nu. Nee, ik ga naar Zwolle om daar uh, hele mooie koeien... die daar gekeurd worden vandaag om daar, om daar linten om te hangen. En FC uh, Twente PSP SC20, PSP. FC Twente PSV. Zonder Mauro. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja het, was, het was uit een goed hart. Het is door sommigen kennelijk verkeerd gevallen. Maar het was uit een goed hart en er hoeft niemand over te twijfelen. Dit was Argos over natuurbeleid en met Henk Bleker. Ik wens u een uh, heel goed weekend. Straks komt Tros in Bedrijf.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 OT-theater speelt Man of Moods, een muziektheatervoorstelling met Bert Luppes. 26 oktober tot en met 11 december in diverse theaters en het OT-theater. OT-Rotterdam.nl. Voor het aanbieden van participaties in deze beleggingsinstelling is Annexen BV niet vergunningplichtig in gevolge de wet op het financieel toezicht en staat niet onder toezicht van de AFM.